In Lagevuurse wordt vanmiddag prins Friso begraven. Het wordt een besloten plechtigheid. De gastenlijst is niet bekendgemaakt. De dienst in de Stulpkerk wordt geleid door dominee Karel Terlinde. Vandaag is ook de eerste ministerraad na het zomerreces. Die duurt vanwege de begrafenis korter dan normaal. En premier Rutte geeft na afloop geen persconferentie. De Amerikaanse veiligheidsdienst NSA is de laatste jaren duizenden keren zijn bevoegdheden te buiten gegaan. Dat blijkt volgens de Washington Post uit informatie van klokkenluider Edward Snowden. Er was niet altijd sprake van opzet. Zo werd een tijd lang het telefoonverkeer vanuit Washington afgetapt in plaats van dat uit Egypte door een verkeerd ingevoerde telefooncode. De NSA besloot die vergissing stil te houden.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 De telescoop die op zoek was naar planeten die op de aarde lijken... ging drie maanden geleden kapot. En volgens de NASA kan die niet meer worden gerepareerd. Er wordt nog wel gekeken of de telescoop voor ander onderzoek kan worden gebruikt. Het weer, het wordt een zonnige dag met maxima van 23 tot 28 graden. Aan het eind van de middag neemt de bewolking toe met kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, op deze vrijdag 16 augustus de dag waarop de Moslimbroederschap na het vrijdaggebed... hoopt op een miljoenenprotest in Egyptische steden. En men in de Libanese hoofdstad Beirut wakker wordt... na een vernietigende aanslag in een Hezbollah-wijk. Je hoort het laatste nieuws uit het Midden-Oosten vanochtend en analyses. Het is natuurlijk ook de dag waarop prins Friso begraven zal worden... in Lage Vuurze. We zijn later vanochtend in het dorp. En slecht nieuws voor Liechtenstein. Het belastingparadijs moet zwaar bezuinigen, vertelde prins Alois... op de nationale feestdag. Er was nog wel geld voor vuurwerk en een borrel... Voor voor het volk, maar daarna is het afgelopen met de pret. Wordt u meer over vanochtend en ook over een nieuw zogdiersoort ...met een teddybeersnoetje en een kluismysterie... ...in het Militaire Museum van Uitgeest. En muziek hebben we ook, onder andere van Whalen.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 Minuten. Over zes is het, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft een samenwerkingsprogramma tussen Nederland en Egypte stopgezet. Kun je met een land in deze situatie nog zaken doen als Nederland? Nou ja, van regering tot regering niet. Uh, ik vind ook dat alle samenwerking met de regering nu uh, moet uh, stopgezet worden. Heeft u dat, dat, dat effectief besloten. gedaan vandaag? Ja, vandaag gesloten.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 Het dodental van het bloedbad werd gisteren opnieuw naar boven bijgesteld. 638 doden nu in totaal al. En de oppositie denkt dat het er meer zijn. Verenigde Staten zeggen dat ze de miljardenhulp aan Egypte nog eens kritisch gaan bekijken. We will continue to assess and review our aid in all forms. We can't determine on behalf of the Egyptians what steps they're going to take, but we can only encourage them to continue to take productive steps forward. De VN-veiligheidsraad kwam vannacht bijeen en roept alle partijen in Egypte op een einde te maken aan het geweld. The of is that is to end in that the maximum restraint. Iedereen moet zich volgens de raad met uiterste terughoudendheid opstellen. Maar ja, de moslimbroederschap riep vannacht op tot nieuwe protesten. Ze hopen dat vandaag, na het middaggebed, miljoenen mensen de straat op gaan. Na de aanslag in Libanon gisteren is het dodental opgelopen daar tot zeker 20. Zo'n 200 mensen raakten gewond. Een autobom ontplofte in een buitenwijk in de hoofdstad Beirut. De militante Hezbollah-beweging heeft het daarvoor het zeggen. Soenitische extremisten eisen de aanslag op. We send the second message to you, Hezbollah, and all those like you. But you are not understanding our message. And we promise that it won't be the last. Ze kondigden eerder al wraakacties aan omdat Hezbollah gestraft moest worden voor het steunen van het Syrische regime, zo zeiden ze. Volgens een deskundige op Al Jazeera is het probleem van Hezbollah dat ze in twee conflicten tegelijk verwikkeld zijn, zowel in Libanon als in Syrië. Het probleem is dat het nu. Een open protagonist in twee conflicts. Eén within Lebanon en één binnen Syrië. En die twee conflicts hebben in één. Hezbollah-aanhangers vechten aan de kant van het Syrische regeringsleger. tegen de rebellen in de Syrische burgeroorlog. Zeker vier ziekenhuizen in Nederland prikken bloed bij zwangere vrouwen. voor een test die eigenlijk verboden is. Met die test kan onder meer het syndroom van Down worden ontdekt. Het is de vrucht van. 20 jaar, 25 jaar pionierswerk, wat Nobelprijswaardig is. En ik denk in de zorg voor zwangeren... Uh, een van de grootste doorbraken, zo niet de grootste doorbraak sinds de echoscopie. De test, door artsen omschreven als niet riskant en zeer accuraat... kost zo'n 700 euro. In de buurlanden is de test wel toegestaan. Maar raar dat het hier niet mag, vindt deze arts. Ja, dat verbod vind ik eigenlijk absurd. Want er is een betere test... En je kan hem niet doen. En je kan, uh, door naar België te rijden heb je hem uh, zo binnen. Alleen uh, het is het voor mensen natuurlijk bijzonder dat je het in je eigen land niet kan doen. Minister Schippers van Volksgezondheid vindt dat ziekenhuizen... een speciale vergunning moeten aanvragen voor die test. De academische ziekenhuizen hebben die aanvraag in maart ingediend. Het kan nog twee jaar duren voordat de test legaal in Nederland kan worden uitgevoerd. De Amerikaanse actrice Lisa Robin Kelly is overleden in een afkikkliniek. In de comedy serie That 70 Show speelde ze de oudere zus van hoofdpersoon Erik Forman, met wie ze een haat-liefde had. Oh, Steven, are you finally tired of freeloading? <laughs> Can it, Laurie? All I'm saying is Daddy works really hard and nothing here is cheap, except you. <laughs> Tja, Kelly was nog niet zo oud, 43 jaar. Ze zat vrijwillig in een kliniek om haar verslaving aan te pakken. In het verleden had Kelly al eens gezegd dat ze een alcoholprobleem had. De doodsoorzaak is niet bekend. Dan kijk ik met u vanochtend voor het eerst naar de kranten en de websites... Uh, Mars van Woede kopt de voorpagina van de website van de Telegraaf. En dat gaat uh, uiteraard over Egypte. De kop verwijst naar de oproep van de moslimbroederschap... naar hun aanhangers om vandaag massaal de straat op te gaan. Veel aandacht ook in de andere kranten op voorpagina's voor Egypte. Westen gaat confrontatie uit de weg, schrijft de Volkskrant in een analyse. Moslimbroederschap zit als rat in val, maar geeft strijd niet op. Al dus uh, trouw. Um, als we kijken naar de voorpagina in de krant vanochtend van De Telegraaf... dan zien we eigenlijk niets anders dan het afscheid van Friso. Vooral familie en goede vrienden bij uitvaart Prins. Um, en een foto op de voorpagina verwijst naar um, een herdenking... In Leg, als ik het goed begrijp, ja, dat is uh, de inwoners van Leg. Indrukwekkend geluid van alpenhoorns. Uh, daarmee staan de inwoners van Leg tijdens een bergmeer stil bij het overlijden van Prins Frizo. En op de foto zien we ook die alpenhoorns in een rij. Staan de blazers opgesteld met uh, daarvoor de pastoor Jodok Muller, die uh, stil heeft gestaan bij het overlijden van Frizo. En ook nog uh, op de voorpagina van de Telegraaf uh, een platte grond van de laatste rustplaats van Prins Friso. De Nederlandse hervormde Stulpkerk in Nagevuurze, Gebouwd in uh, 1659. Weet u dat ook weer. De Volkskrant bericht over uh, jonge onderwijzers die massaal werkloos zijn. Door een combinatie van teruglopende leerlingen, stille bezuinigingen... en doorgewerkende ouderen is er voor juffen en meesters... onder de 30 jaar nauwelijks nog plek, schrijft de krant. En nog eventjes naar uh, NRC, website, kopt... Um, Hallo Olingetto, jou hadden we nog niet eerder ontdekt. Diertje dat een kruising is tussen een kat en een teddybier. Wij willen na zeven uur met Naturalis inleiden om meer over deze nieuwe zoogdiersoort te weten te komen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal.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 Dat moet haast wel, hè? De liefde. Madness hoorde u. Het is 16 minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Internationaal theater in uh, Nieuw-Europees verband. In die geest is in Groningen gisteravond het tiendaagse Stadsfestival Noorderzon van start gegaan. Het Noordelijke Theaterfestijn profiteert zich al jaren als een podium voor groepen uit heel de wereld. Jeroen Wielaert zag de openingsvoorstelling.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 111, met sans objet. Ze komen uit Toulouse, u hoorde dat van Jeroen Wielaert. Werkgevers willen stoppen met de prepensioenregeling. Die regeling moest vanaf 2006 de FUT vervangen... en staat alleen open voor mensen die in 2005 al 55 jaar of ouder waren. Met geld dat voor de pre-pensioenregeling gespaard wordt... kunnen werknemers zo'n anderhalf jaar eerder stoppen met werken. Maar ja, de werkgevers vinden dat dat geld beter gebruikt kan worden. gert Dennekamp spreekt Leon Mooiman van werkgeversvereniging AWVN. Waarom is dat nu dan ter discussie gekomen? Nou, Het komt steeds meer en meer ter discussie. en Ik verwacht dat het in heel veel CEOs aan de orde zal komen. En Dat komt omdat he, alles is erop gericht om langer door te werken... Uh, de pensioenpremies zijn enorm gestegen. Dus het lijkt heel erg voor de hand te liggen dat je die pensioen-euro die je maar één keer kunt uitgeven... zo goed mogelijk verdeelt over alle werknemers. En als je dan voor een beperkte kleine groep zeg maar, nog pensioenen opbouwt... die eigenlijk opgericht zijn om eerder te stoppen met werken... Ja, dan lijkt dat tegen de draad in. Dat is eigenlijk uh, uh, te gek voor woorden begint dat te worden. He, wij zijn er ook voor om die regelingen te stoppen en bijvoorbeeld het, de opgebouwde rechten wel te garanderen... maar niet meer verder op te bouwen in die regelingen... en het geld te gebruiken voor de pensioenopbouw van, van iedereen... of het, gebruik, het geld te gebruiken voor maatregelen die het mogelijk maakt... mensen langer aan het werk te houden. Want hè, de mensen moeten tot 67 jaar door straks. Ja, maar het is ook weer een arbeidsvoorwaarde. Het is wel afgesproken in het verleden. Ja, die regeling die zal ook alleen beperkt gestopt kunnen worden... indien dat met de sociale partners overeengekomen gekomen wordt... En dat gaat via CO afspraken ja. Op het moment dat er gestopt wordt met de regeling... dan betekent het natuurlijk ook dat mensen misschien uitzicht hadden... op enorme sommen geld die niet gerealiseerd gaan worden. Dat is uiteraard uh, correct. Uh, daarom zullen wij ook uh, voorstander van zijn... om daar uh, met die mensen ook natuurlijk de communicatie goed over te voeren... de redenen te laten vert uh, vertellen... Uh, waarom dat uh, zo is. Die mensen zullen daar uiteraard kritisch op zijn. Uh, hè, want je hebt in 2006 iets afgesproken en dat wordt nu gewijzigd. Maar dat past wel in het geheel van wijzigingen in pensioenregelingen. Het wordt voor iedereen veel soberder door de komende jaren. Tja, daar zullen we langzaam maar zeker toch aan moeten gaan wennen. Leon Mooijman van werkgeversvereniging AWVN. Het is inmiddels zeven minuten voor half zeven. We luisteren nog altijd naar het NOS Radio 1 journaal. Ik neem u mee uit een dagje winkelen, naar het strand of naar de dierentuin. Consumenten hebben ongelooflijk veel mogelijkheden voor zo'n dagje uit. Maar de pretparken die proberen met nieuwe attracties de gezinnen te lokken. Een relatief nieuw attractiepark zit in Zevenum, in Noord-Limburg. Toverland heet dat goed voor 600.000 bezoekers per jaar. Maar ze willen nog veel meer, wordt onze verslaggever Jeroen Schutijzer van de directeur. Eh, waar we nu zijn, dat is onze eerste hal in 2001 gebood.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 Onstuitbare ambities van uh, deze mevrouw. Verslag van Jeroen Schutijzer. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Opvallend nieuws gisteren op het WK atletiek in Moskou... van de Russische hoogspringster Jelena Isinbayeva die dinsdag wereldkampioen werd. In een interview nam ze het op voor de omstreden anti-homo-wet. Want, zegt ze, mannen die het met mannen doen... en vrouwen die het met vrouwen doen... brengen de Russische cultuur in gevaar.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 Ja, we hebben die problemen nooit gehad in Rusland en die willen we ook niet in de toekomst. En daar voegden ze nog aan toe: anderen die ons land bezoeken, moeten onze regels respecteren. We are Russians. Maybe we are different than European people, than other people from different lands. We have our law which everyone moet to respect.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 Nou, er was ook stil protest, een bijzonder stil protest... van Emma Green Tregaro, een hoogspringster... die sprong over de lat met gelakte nagels. En die nagels waren gelakt in de homo-regenboogkleuren. Um, meer sport, Oekraïense hoogspringer Bogdan Bondarenko... behaalde op imponerende wijze het goud. Met een sprong van 2,41 meter verbeterde hij 20 jaar oude kampioenschapsrecord van uh, Xavier Sotomayor. Hij deed nog een poging om ook het wereldrecord van Sotomayor over te nemen, maar dat lukt niet. Hij kwam niet over de 2,46 meter 46.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 de koers gaan houden, denk ik. En, uh, en dat merk je nu ook, dat het gewoon heel erg druk is. En dat het uh, vooral op een, op een Noorderweekse dag en op een donderdag uh, in Vlijmen... Uh, was het echt heel erg druk. En dat doet, dat doet het ons wel goed. De etappe werd gewonnen door de Duitse sprinter André Greipel. Vandaag is er een tijdrit in de Eneco Tour in sittard Geleen. Tot zover de sport. Zo dadelijk bent u op zoek naar een baan in het noorden, in de Eemshaven... zitten ze te springen om personeel. Na half zeven hoort u daar meer over. Dit is Radio 1. E.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 De eerste ministerraad na het zomerreces wordt vandaag ingekort... en premier Rutte geeft geen persconferentie. Noord-Korea heeft volgens VN-topman Ban Ki-moon... dit jaar nog 100 miljoen dollar aan noodhulp nodig... onder meer voedsel en medicijnen. Hij roept landen op om geld te geven... en politieke afwegingen daarbij buiten beschouwing te laten. De Amerikaanse veiligheidsdienst NSE is de laatste jaren... duizenden keren zijn bevoegdheden te buiten gegaan, schrijft de Washington Post. Er was niet altijd sprake van opzet... Zo werd een tijd lang een telefoonverkeer vanuit Washington afgetapt... in plaats van dat uit Egypte, want er was een telefooncode verkeerd ingevoerd. Dan nog het weer, flink wat zon, maximaal 23 graden op de Wadden... tot 28 in het Zuidoosten. Later in de middag en avond meer bewolking en kans op een enkele bui. Morgen droog en geregeld zon en 20 tot 25 graden. Op de weg kunt u doorrijden. Er staan geen files op dit moment. We houden u daarover uiteraard op de hoogte deze ochtend. Een goede reis. Zo dadelijk op Curaçao is het vertrouwen in de politie op een dieptepunt beland. Straks meer daarover. Tot zo. Op HollandTour.nl ontdek je de mooiste historische plaatsen. Zoals Delft, Sneek, Leiden en Valkenburg. Ga naar HollandTour.nl. Tour schrijf je met OE.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 Beleef het uitzicht vanaf de Dom in Utrecht... de tribune van de Amsterdam Arena en de vuurtoren op Texel. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga zoals gezegd naar Curaçao, want het vertrouwen van de inwoners... Van Curaçao in de politie is deze week niet groter op geworden. Drie agenten zijn uit hun ambt gezet en veroordeeld tot 14 maanden cel vanwege geweld tegen een arrestant. Aanvankelijk ontkenden ze het, maar ze zijn toch tegen de lamp gelopen. Correspondent Dick Draaier in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Hoe liepen die agenten tegen de lamp, Dick? De drie agenten waren via een omweggetje gereden om in een rustig recreatiegebied de arrest elkaar te kunnen slaan. En op het bureau werd dat dan nog eens herhaald. En later ontkenden de agenten ooit omgereden te zijn, laat staan de arrestanten hebben aangeraakt. De verwondingen, zo beweerden ze, had hij opgelopen omdat hij zet had verpleegd bij zijn arrestatie. Wat de drie agenten over het hoofd zagen, was dat hun team auto voorzien was van een GPS-tracking systeem. En die toonde aan dat de auto wel degelijk het recreatiegebied was gereden en daarop stond. Te en omdat op het bureau een andere arrestant de mishandeling daar ook had gezien, was het voor niet moeilijk meer om tot een veroordeling te komen. Mm. Gebruikt de politie op Curaçao vaker op deze manier geweld?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 nou ja, de moord op Helmut Wiels en twee jaar regering Schotten heeft het vertrouwen in het gezag hier niet echt goed gedaan. Toch uh, moet ik zeggen, laat deze rechtszaak zien... dat niet iedereen ongestraft zijn gang kan gaan. En dat geeft voor veel mensen hier op Curaçao dan wel weer af. Oké, okay. Draaier vanuit uh, Willemstad. En excuses voor uh, de lijn, die was wat slecht... maar we hopen dat u alles heeft meegekregen vanaf Curaçao. U zou het met de oplopende werkloosheid misschien niet verwachten... maar er zijn bedrijven die staan te springen op personeel. Zoals in de Eemshaven, helemaal in het uiterste noorden van het land. Daar wordt nog altijd uitgebreid. Nick Wouters kreeg zelfs een rondleiding van de havendirecteur Harm Post. In de eerste plaats natuurlijk van harte welkom in de energiehaven van Nederland. Gaan wij laten zien dat het in uh, dit deel van Nederland eigenlijk nog zeer behoorlijk gaat... ondanks uh, de wat slechte economische berichten die de laatste dagen ons bereiken. En hoe gaan wij dat doen? Dat gaan we uiteraard doen per boot, want als je in de haven te gast bent, dan hoort er gevaren te worden. De schipper staat al langs u. Hoe is het vaarweer? Uh, het het vaarweer is heel goed vandaag. Ja, hoor. Laten we aan boord gaan. Laten we ja. het ruime sop kiezen. Over. Het ruime sop kiezen, zo noem je dat. Als je nou die windmolen daar ziet, dan zie je daar bovenop zo'n rood hekwerk. Dit zijn dus windmolens die hier uitgetest worden en vervolgens op zee worden geplaatst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 Nederland is op een of andere manier, de jonge lui in Nederland... kiezen op een of andere manier te weinig de technische beroepen. Hoe lost die, die openstaande vacatures nu op, maar als ze niet te vinden zijn? Uh, nou, dat is heel simpel. Wij leven met z'n allen gelukkig in de Europese Unie. En dat betekent een vrij verkeer van personen. En dat betekent dus ook dat die bedrijven dan uitwijken naar andere Europese landen... die technisch personeel beschikbaar hebben. De stad Groningen wordt er ook nog leuker van, van 100 Grieken extra...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 Aan post, aan van de Eemschave hoorden. Het NOS Radio 1 Journaal. Is there anyone around who will explain how I could make this thing work? Love just begon. Become... Chris Berry en Pekka zit met uh, Hike, een single van haar nieuwe album... dat uh, in september van dit jaar verschijnt. We gaan naar uh, Indonesië, want het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Daar op de terugweg naar huis na de Ramadan vallen in de chaos honderden doden. Niet alleen op de weg trouwens, maar ook op het water. Gisteren nog bijvoorbeeld verdronken acht mensen... toen de overvallen boot waarin ze zaten omsloeg... De boot was onderweg van een eiland uit de kust naar Centraal Java. Correspondent Michel Maas in Jakarta. Michel, hoeveel slachtoffers zijn er dusver gevallen? Nou, wat de politie geteld heeft tot nu toe, dat zijn er zo'n 500. En dat is al bijna weer het jaarlijks gemiddelde. Dat ligt op zo'n 600. En vorig jaar waren het er zelfs 900 doden in die twee weken rond de Ramadan. In, speciaal in de uittocht en later dan weer de weg naar huis. Hoe kan het dat er zoveel mensen om het leven komen? Is, is het zo'n chaos... Ja, het is een gigantische stroom. Het zijn tientallen miljoenen mensen die uh, tegelijk onderweg zijn op dezelfde wegen. Alleen Jakarta al, daar vertrekken acht, acht dagen voordat dat suikerfeest wordt gevierd... vertrekken zo'n tien miljoen mensen. Die gaan allemaal terug naar hun ouders, naar hun geboortedorp... om daar dat feest te vieren. En dat doen ze dan bepakt en bezakt met uh, de hele familie en met cadeautjes... En uh, ja, tien miljoen mensen alleen uit Jakarta... plus tientallen miljoenen nog uit de steden die verderop liggen. Dus de, de, de hele, het hele eiland is onderweg. Mm. En dat allemaal over één en dezelfde route. En ja, dat, uh, dat leidt vanzelf tot uh, enorme chaos. Heeft men er nooit aan gedacht om de infrastructuur dan daaraan aan te passen? Ja, ze proberen wel wat, maar ja, wat er is aan openbaar vervoer... bijvoorbeeld treinen, schepen, vliegtuigen en bussen... dat zit allemaal mut en mut vol. En uh, ja, daar, daar kunnen ze gewoon... Uh, die tientallen miljoenen mensen die krijgen, daar heb je niet genoeg... Terreinen en bussen voor om die allemaal uh, te vervoeren. En de wegen die zijn er ook niet op, op ingericht. Je hebt een paar stukken goede snelweg, maar die houden altijd weer op. En dan zit je toch altijd weer op een gewone weg, een twee, driebaansweg. Die zich door stadjes en steden slingert. En heel die, die troep moet daar doorheen. En als je pech hebt, dan, dan staat er één man met een lekke band. En dan heb je een file van 20 kilometer. Ja. Ja, en, en wat zie jij daarvan terug in uh, Jakarta? Nou, in Jakarta is het heerlijk. Oh, ja. Twee weken lang uh, 10 miljoen mensen vertrekken. De helft van de stad is leeg. En er is geen file meer. Normaal heb je dat hele jaar door heb je hier file. Alleen die twee weken rond dat suikerfeest is, zijn de wegen uitgestorven. En kan ik van de ene kant van de stad naar de andere in een half uurtje een red... waar ik normaal uh, anderhalf, twee, soms wel drie uur over doe... Ja, het zal wel minder stoffig zijn en, en, en minder uitlaatgassen ook, vermoed ik, in die periode? Ja, absoluut. Ik, uh, ik sprak van de week nog iemand en die zei... Goh, ik stapte mijn deur uit en ik kon ineens lekker ademhalen. Ja. En zo voelt het ook. Het, uh, je kunt de maan zien s'avonds. Die is niet bruin, maar gewoon helder. Dus dat, uh, het is twee weken is het, uh, zoals het zou moeten zijn. Maar eigenlijk. ja, dat is nu voorbij, hè, Michel? Ja, het is nu voorbij. Ze komen weer terug. De files uh, heb ik vanochtend ook alweer gezien. Dus uh, nee, dat, het feest uh, is op alle manieren weer afgelopen. Helaas. Michel Maas in Jakarta. Dank je wel, Michel. Nou, even kijken hoe het is op de weg. Het zal wel rustig zijn, John Zohoka. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Ja, dat is het zeker. Om nog geen file te bekennen natuurlijk. Het is vrijdagochtend, dus het is lekker rustig op de weg. Verwacht je nog files? Nou, eigenlijk geen spits natuurlijk, maar in de loop van de ochtend... verwacht ik nog wat drukte in Flevoland en dan vooral rond Biddinghuizen. heeft alles te maken met het uitverkochte en druk bezochte popfestival Lowlands. Oh ja, natuurlijk. Goed. Dank je wel. Tot later. Okay. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Wielrenner Lars Boom beleefde gisteren een mooie dag in de Eneco Tour. De finish van de vierde etappe was in zijn woon- en geboorteplaats. Dat is Vlijmen. Boom werd de derde, maar pakte wel de leiding in het algemeen klassement. Natuurlijk werd hij aangemoedigd door veel van zijn fans en vrienden. Supporters hadden zelfs een pop verkleed als Lars Boom. Het is de uitdossing die hij al 16-jarige jongen uh, had... toen hij bij ons uh, op stage uh, was... Hij was bankwerker eh, van beroep, of wilde bankwerker worden. Dat is iets anders geworden. En eh, dit is eigenlijk de outfit die hij toen aan had. Hey, helpen, ja. Heb je hem voorbij zien komen? Ja, Lars eh, kwam hier eh, vol voorbij. Hoe zag hij zat hij eruit? Ja, goed. Hij is eh, goed actief, gespannen. Dat eh, beloofd veel goeds. Nou, hij zag die pop, dus nu kan het niet meer stukken. Ja, hij heeft het herkend. Dat, eh,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 ja, dan moet je proberen of in de laatste kilometer weg te rijden of, uh, of in de sprint iets te proberen. En dat lukt in de sprint, wat ik uh, ja, heel mo <lacht> mooi van en daar had ik niet op gerekend. Dus wel goed. Lars, kijk eens voor uh, de nieuwe aanwinst van de familie. Een hele mooie panda, die komt eind september helemaal goed van pas. Ik geef vind het nou wel leuk. Dames en heren, leider in de 1-1 is Lars Boom! Mag je straks naar huis? Nee, ik ga dadelijk uh, ik ga heel even in de kijken hier bij, bij, de, bij, de, bij, bij ja, bekende mensen. En uh, dan ga ik op de fiets en even naar mijn schoonouders, waar mijn vrouw ook is, en, uh, en de kleine. En daar ga ik even douchen en dan uh, rijden we naar Maastricht. Ja, heerlijk hè? dat kan dan als je eindigt in Vlijmen. Lars Boom tegen verslaggever Floris van Hoorn. Het is negen minuten voor zeven. Het klinkt als een spannend boek, Het mysterie van de gesloten kluis... In het voormalige fort aan Den Ham in Uitgeest, dat is nu een militair museum... staat al jaren een kluis die niet te kraken is. Ze hebben de sleutel wel, maar de code niet. Talloze pogingen om de kluis open te krijgen zijn mislukt. En nu moet een robot die klus gaan klaren. Ik heb contact met de beheerder van het museum fort, Fred Braaksma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb begrepen dat de robot gistermiddag al begonnen is aan zijn werk... en de hele nacht ook is doorgegaan. Weet u of het al gelukt is? Want ik, uh, ik ben eigenlijk net mijn bed uit en uh, ja, we staan op het punt om, om weer naar het fort toe te gaan om te kijken of de robot uh, resultaat heeft gehad. Ja. Wat zijn de verwachtingen? <laughs> nou, uh, de, de, de expert die zei dat uh, het gemiddelde van zo'n robot uh, toch één dag werk is. Eén dag werk, dan is die kluis open. En dan moet die kluis open zijn. <laughs> Want ja, en, en die en robot lei, die... gaat alle cijfercombinaties gewoon uitproberen. Ja, er zitten, zitten drie cijfersschijven in. En die moeten dan een, een dikke miljoen posities moet die van aftasten. Zo. zo. Dus dat is eigenlijk geen mensenwerk. Hè? Dat moeten dat moet we echt overlaten aan een robot. Ja, of een thermische lans. Maar ja, dan, dan, dan gaat de boel stuk en dat willen we niet. Nee, precies. Want om wat voor kluis gaat het? Vertel eens. Ja, het is een, een kluis die is op het fort gekomen. bij de oprichting van de stichting, zo'n zo kleine twintig jaar geleden. Die stichting was opgericht door uh, defensiemedewerkers. En die hadden nog wel eens toegang tot, uh, tot wat overtollig materiaal... Wat, uh, wat afgestoten werd en anders in de, in, in de schroot uh, terecht zou komen. Ja. Uh, deze kluis die heeft uh, bij TNO het chemisch lab uh, gestaan in, in Delft. Uh, dat was ook een militaire afdeling voor, uh, voor strijdgassen. Voor strijdgassen? Uh, ja, dat, uh, of, of traangas, uh, dat soort... Uh, Chemische middelen die uh, de militairen vroeger gebruikten. Hmm. En, uh, en dat werd daar ontwikkeld en onderzocht. En die afdeling is toen, uh, toen opgeheven. En daarbij zijn natuurlijk ook wat spullen overtollig geraakt. En, uh, en die mensen hebben zo'n uh, zo kluis bij ons naar het voortgebracht. Maar meneer Braaksma, maar wacht even. Als het gaat om chemische oorlogsvoering en. Ja. Uh, documenten uh, in een kluis geplaatst worden, of, of wellicht wat anders, dan kan ik mij voorstellen van dat Defensie dat niet graag in de openbaarheid zou willen he hebben. Nee, maar dat zal ook zeker niet gebeuren, worden. De, de, de, de minime kans dat er iets in ligt, uh, dan, uh, dan worden die papieren natuurlijk direct uh, aan Defensie overhandigd. Ja, maar, daar is geen maar u, twijfel gaat, over. u, u gaat daar wel eerst even natuurlijk doorheen bladeren, kan ik mij voorstellen. <laughs> nou, ik heb helemaal geen verstand van chemische formules, dus dat heeft er geen zin. Maar legt u ze wel even onder de kopieermachine? Nee hoor, nee hoor, nee hoor. Wij, zijn, uh, wij hebben een goede relatie met Defensie uh, en die willen we graag zo houden. Dus wij spelen eerlijk spel. Ja, maar Defensie is niet aanwezig bij het, uh, het kraken van die code op dit moment? Nee. Zou dat nee, niet nee, in de nee, nee, zijn? vertrouwen u volledig? Begrijp ik? Ze vertrouwen ons volledig, ja. Kijk eens aan. En de cijfercode zat er destijds niet bij, bij die sleutel? Nou, Er waren wel wat, uh, wat papiertjes her en der uh, in de archieven van het fort. Maar uh, die cijfertjes die daarop stonden, die, die hadden geen resultaat. Dus of dat van die kluis is geweest, dat, dat is ook ons, o, ons ook onbekend. Ja. Uh, uh, uh, moet u misschien ook voorzichtig zijn bij het openen? Want uh, zou het kunnen dat er potjes met giftige stoffen in die kluis staan? Nou, dat lijkt me niet. Uh, als een afdeling helemaal uh, onmanteld wordt en, uh, en kantoormateriaal... In wezen is het gewoon een, een, kantoor. een kantoormeubel, alleen ja, ja. een stevige. Maar uh, dan, uh, dan wordt zo'n uh, zo ding wel gehaald voordat hij uh, op transport gaat. Oh ja, men raakt bij Defensie wel eens wat kwijt. <laughs> ja. Het zou kunnen dat, dat ze dat klopt, daar ja. hebben verstopt. Ja, je weet het niet, hè? Zeg, uh, stel, het lukt de robot niet, wat gaat u dan doen? Nou, dan uh, hebben de, de kluiskrakers die hebben een andere optie... om er een uh, heel klein gaatje in te boren... En dan optisch daar doorheen te gluren om te kijken wat er van loos is. En dan, dan kunnen ze dat slot toch nog open krijgen. Ah, oké. Okay. Nou, dat klinkt ook spannend. Ja, het is inderdaad heel spannend. Je kan het vergelijken met, met zo'n verborgen ruimte van, van de Piramide van Geops. Waarvan niemand weet wat erin zit. Uh, de piramide, dat is ook een UNESCO werelderfgoed En dat zijn wij ook. Dus, ja. Wat dat betreft is er wel overeenkomst. Kijk eens aan. Ja. Meneer Braaksma, laat u ons nog even weten wat er in zat? Ja, ik, uh, we hebben er met uh, gisteren bij RTV Nederland Holland uh, opnames gemaakt... en die wil er ook bij zijn als de kluis echt officieel uh, geopend ja, gaat worden. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, uh, en dan zal het ongetwijfeld in de media bekend worden... Nou, als er iets interessants in zit. Ik hoor het graag, meneer Braaksma. Dank u wel. Ja hoor. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Bij me Raymond Serré. Goedemorgen. Goedemorgen. Vrijwel de hele voorpagina van de Telegraaf is gewijd aan de begrafenis van Prins Friso. Met twee grote foto's van de bergmis in Leg van gisteren. Daarop zijn vijf mannen te zien met grote alpenhoorns. En pastoor Jorok Muller met een zonnebril op. Op andere foto houdt de pastoor met gestrekte armen een foto in een lijstje van Friso in de lucht. En daaronder staat een uitgebreide illustratie van de Stulpkerk en de begraafplaats in Vuurse. Daarop is een plattegrond van de kerk te zien en de plek op de begraafplaats waar prins Friso zal worden begraven. En volgens de krant is Florian Moosbrugge, de, die met prins Friso aan het skiën was ten tijde van het ongeluk, dus zeer waarschijnlijk ook bij vanmiddag in Vuurse. Het aantal krantenbedrijven in Nederland zal de komende jaren fors krimpen. Volgens Kees van Stijn, interim topman van Telegraaf Mediagroep, blijven er nog maar twee over. Dat zegt hij in een interview met het Financiële Dagblad. Volgens hem zou het een mooie uitkomst zijn als het gaat om TMG en de persgroep. Eigenaar van kranten als de Volkskrant, het AD en het parool.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 Het aantal gestolen voertuigen is opnieuw gestegen. Blijkt uit cijfers van de stichting Aanpak Voertuigencriminaliteit, waar de Telegraaf over beschikt. De eerste zes uh, maandag van dit jaar werden ruim 5700 auto's gestolen. Vooral jonge perso personenauto's. Tot en met drie jaar zijn favoriet. Wellicht kunnen artsen in de toekomst stinkende oksels behandelen... door bacteriën van een donor aan te brengen. Smakelijk ontbijt. De Universiteit van Gent heeft op kleine schaal succes geboekt met de methode. Ja, de arts kwam op het idee van de behandeling toen hij bij een vriendin merkte... hoe problematisch een sterke lichaamsgeur kan zijn. Ze zijn uh, nog wel bevriend, geloof ik. Bij de eerste testpersonen bleef de geur twee maanden weg, schrijft de Volkskrant. Nou, dat is goed nieuws voor uh, onze okselvrienden. Dank je wel, Raymond.